Winter. Iets ten rechterzijde van de middenas. Het is wel een lekker plekje om aan de rechterkant van de keeper het doel te treffen. En hij gaat er echt voor hoor, de kleine snijder. Snijder met de aanloop. Komt die bal, gaat knalhard op de rug van Huntelaar. Daar is lang op gerepeteerd. Nu was het buitenspel en uiteindelijk is dat ook bestraft en terecht. Want uh, het was Lens die in de baan van het schot ook stond, maar in buitenspelpositie. Terwijl toch nog een drietal Nederlanders zich nog steeds aan het opwarmen is. Waarvan er tweede pineut zijn, want er mag er nog maar één in. En Kuit de meest fanatieke warming-up maakt. En uh, lijkt mij ook degene die er dan in gaat komen, maar je weet het maar nooit. Kopbal in het hart van de defensie gewonnen door Vlaar. Of komt duel moet ik zeggen. En dan uh, Huntelaar die uh, eigenlijk niets doet. Maar uh, daardoor het bal bezit geeft aan de Hongaren. Nou ik zit te kijken in de uh, lijn van wat Van Gaal doet. Dat doen de meeste trainers wel. Oeh, dat faal ze meteen maar even. Willems weg en dan kunnen de Hongaren uitbreken vanaf de rechterkant. Drie in de voorsprong voor het Niels Elftal. Met nog 20 minuten te gaan. Bal voor het doel, maar slecht. En weggewerkt door Klaas. Uh, volgens mij Strootman heeft in de eerste helft een paar tikjes gekregen. En heeft zich even laten verzorgen. Dus uit voorzorg misschien Maher mocht dat niet kunnen. Ja. En dan zal er misschien ook met Vlaar even een klein tikkie zijn geweest... dat hij gedacht heeft, nou ja, gaat dat wel helemaal goed? Dan uit zo'n laat ik Heitingaar er maar lopen. Dat, dat zou kunnen. kunnen. Dat zou kunnen. Mooie uitleg. Balbezit in ieder geval uh, voor de Hongaren. 10 meter over de middenlijn. Varga die, uh, gaat die inworp nemen. Maar alle Hongaren staan hem een beetje aan te kijken van... doe maar niet naar mij. Wordt die bal uiteindelijk toch uh, genomen? Varga kan de bal niet onder controle krijgen. klaas ook niet. Maar klaas is hartstikke klein, maar wint dan van iemand van 2 meter 20. En dan krijgen we wel op geen no. buitenspel. En ik denk dat het geen buitenspel was... <laughs> Maar de assistent scheidsrechter aan de andere kant vindt van wel. En dus is die mogelijkheid voor Nederland zelf te verloren. Maar er was absoluut geen buitenspel. En dan uh, protesteert Vergale ook bij de vierde man. Die begint dan ook nog te lachen. Er een sardine zijn uit uh, Portugal. En dan uh, is uh, nu het balbezit voor... Ja, nou ja, het is echt verschrikkelijk. Voor Liptak, die speelt dan de bal ook maar gewoon over de achterlijn. Nou ja, je moet gewoon, je moet gewoon nog 4-5-1 kunnen maken tegen deze proef. De wet ons... Uh, ja, wij zien de... De competitie in Hongarije natuurlijk ook niet elke week. Er werd ons voorspeld eigenlijk en verteld dat het Hongaarse voetbal echt weer een opkomst was. Dat er uh, goede spelers waren en dat ook het nationale elftal wel weer een stuk sterker aan het worden was de laatste jaren. Maar ik zie daar vanavond helemaal niets van terug. En als ik eerlijk ben, zag ik daar ook in de twee confrontaties onder Van Marwijk. In de vorige kwalificatiecyclus, toen de Nederlandse natuurlijk ook bij Hongarije in de pool zat. Ook al helemaal niets van terug. Terwijl nu Lens weer wordt besprongen door zijn tegenstander die hem echt als een soort haasje over op de rug gaat zitten. Varga vrij schop dus voor Oranje. Toen was het 4-0 hier en 5-3 een paar dagen later in die rare wedstrijd in Amsterdam. En nu is het 1-3 en je zegt dat terecht, Jack, als het 1-4 of 1-5 wordt... dan voelt het alsof dat allemaal veel dichterbij is dan 2-3. Uh, met een Nederlands elftal dat ook nog ongelooflijk zoekt naar zichzelf... maar toch tot de conclusie zou komen dat het zichzelf vanavond in ieder geval iets beter gevonden heeft... dan iets makkelijker. Dus ook vanwege het ontbreken van goede en behoorlijke tegenstand ja. dan afgelopen vrijdag. Ja, dus uh, zou het een strijd worden tussen Nederland en... Uh... En Turkije in deze groep. Met uh, Roemenië misschien als outsider. Maar voor de rest uh, hoeven we van deze Hongaren in ieder geval niks te verwachten. En zie ik de Hongaren ook niet zo snel punten pakken tegen uh, de grotere ploegen in deze afdeling. Alhoewel, je weet het maar nooit. Als, uh, als er toch opeens een stukje zelfvertrouwen ontstaat. Nu over een slechte bal van Ducjak. Die uiteindelijk uh, niet te belopen valt op Priskin. Maar er zit helemaal niks in. Maar het, het, het, het oogt ook niet. Het, het, het, er zit niks in. Er zit die Gera ook. He, die dan uh, wordt geroemd als zijnde de grote man van Hongarije. Ja, misschien dat hij heel goed is met ingooien, maar ik heb hem echt nog niet gezien in de wedstrijd. Uh, dus het ja, is wat dat betreft moeilijk om af te meten wat nou uh, precies uh, de prestatie is van het Nederlands helftal en, en hoe ver we zijn. Maar wat in ieder geval wel ongelooflijk belangrijk is wat uh, betreft de opbouw van een nieuw team onder Van Gaal... is dat je zes punten uit twee wedstrijden hebt en dat je vervolgens weet dat je tegen Andorra thuis gaat spelen en Roemenië uit. En als je dus uh, aan het eind van die cyclus uh, eventueel 12 punten zou hebben... Ja, dan doe je het wel heel erg goed. En dan kan je ook lekker bouwen. En kunnen er eventueel spelers terugkomen die dan niet meer met transferperikelen zitten. Met, uh, met bijvoorbeeld de Jong en Affalay En uh, misschien van der vaart, de vaart. Uh, van de wiel natuurlijk. Uh, nou ja, dan, dan oogt het misschien net weer wat anders. Alhoewel, ik moet zeggen dat er hard wordt gewerkt. Sommige mensen misschien nog niet de kwaliteit hebben. Of misschien helemaal niet de kwaliteit hebben. Maar in ieder geval de minuten die ze krijgen. En de wedstrijden die ze krijgen. Vol benutten en vol inzet spelen. Willems nu een beetje slordig weer. Speelt die bal tegen de tegenstander aan. En Nederland kan dan de inworp nemen, doet dat met Lens of nee, die laat het dan Willems over. Maar voorlopig is er in ieder geval uh, geen vuiltje aan de lucht voor Oranje. Willems uh, gooit, klok op 72 minuten. 1-3. De voorsprong dus voor het Neel zelf. De bal gaat naar Huntelaar, maar wordt weggekopt. En dat Huntelaar gaat in induikt aan de linkerkant. En de bal eigenlijk een beetje de andere kant op schiet. Wordt dan door de Hongaren weer weggekopt van de rand van het eigen strafstofgebied af. Komt bij de vierde official weer over de zijlijn zuizen. En komt dan dus opnieuw voor. Het Neel zelf wel klaar te liggen voor een ingooi. Bal komt bij snijder. Die glijdt weg, maakt daarbij Hens. Een beetje ongelukkig moment eigenlijk. Nog één dingetje over die Gera, waarvan jij terecht zegt... die wordt geroemd hier als dé grote speler. Maar die jongen heeft jarenlang bij West Bromwich Albion gespeeld. Toen ja. een paar jaar bij Fulham en zit nu weer bij West Bromwich Albion. Dus dan denk ik, ja, als je nou echt een ongelofelijke wereldspeler bent... dan was je wel opgepikt door een grotere club. Ja, dat klopt. Nou ja, dat verdient hij ook niet. Want zo goed is hij niet. Hij speelt nu de bal ook achter... De, een van zijn medespelers. Uh, Gera opent dan nu naar de rechterkant van het veld. Ook dat is onzorgvuldig. Weggewerkt in het hart van de defensie door uh, Willems. Uh, Sneijder jaagt dan een beetje door. Varga wordt het daardoor moeilijk gemaakt. Strootman loopt letterlijk uh, achter zijn man aan. Maakt geen overtreding. Maar krijgt wel balbezit zoals gezegd. Even druk op de tegenstander en je hebt balbezit. Huntelaar wil nu openen naar Snijder. Lukt niet en uh, dat was wellicht ook afgefloten. Nu snijden met een goed balletje richting Huntelaar. Huntelaar aan de linkerkant van het veld. Wil een hakje geven. Lukt niet. Overname is er van Joas. En Joas uh, probeert dan ook mee in de aanval te gaan. Maar uh, dan zijn de Hongaren weer onzorgvuldig. En kunnen de Nederlanders gaan counteren. En kunnen misschien ook heel hard gaan rennen. Een overtreding uh, is er nu begaan natuurlijk. Uh, door uh, Van Tjak. En de Nederlanders krijgen halverwege de helft van de, de Hongaren een vrije trap. Zij zegt de dag even nog voor de, de is vrije vrije Snel genomen. Dan komt uh, Huntelaar met de goal. Huntelaar met het doelpunt. Nadat Narsing de bal in de diepte ontvangt En heel netjes neerlegt in de breedte. En een kwartier voor tijd zegt Huntelaar. Dan hoef ik hem alleen nog maar binnen te lopen. Het is 1-4. Het is klaar. Het is over. Het is uit. Het Nederlands elftal heeft de buit binnen een ruim kwartier voor tijd. Omdat na een slimme snelgenomen vrije schop voor de zoveelste keer blijkt dat de Hongaren met van alles bezig zijn. Behalve met opletten vanavond. En dan is de koud kunstje. Huntelaar pikt zijn doelpuntje mee. Nummer 33 in het Nederlands shirt van het Nederlands elftal. Bij de Hongaren staat iedereen nog met elkaar te praten of met de scheidsrechter. Niemand let op, behalve Klaasie. genomen de vrije schop. Tikje breed van Narsing. Binnengelopen Huntelaar. 1-4. De burgerman gaat weg, die gelooft het wel. Die uh, ziet er uh, niets meer uh, uit uh, naar voorschijn. Hij steekt nog eens die sigaar op zo Ja, zoals. ja, ja, een de, de wissels komen in ieder geval binnenlopen nu bij Oranje. Ik denk dat Kuiten er in gaat komen met die stand van 4-1 in het voordeel van Oranje. En uh, ja, dan moet je toch zeggen dat uh, Van Gaal uh, met uh, zijn uh, jonkies... Uh, we mogen die, dat woord niet meer gebruiken, maar toch... Het uh, goed heeft gedaan. Zes uh, punten uit twee wedstrijden. En heel makkelijk. En dan komt uh, 5-1. Nee, dit is buiten spel van Narsing. Terwijl Huntelaar ook nog meeloopt. Die denkt: ja, dat zou erg lekker zijn. Maar er komen er nog meer hoor. Dan, uh, dan uh, de vier die er nu al op het scorebord staan. Nu uh, probeert uh, Dutjak uh, aan de bal te komen. Maar Vlaar uh, doorziet dat goed. Dan uh, Dutjak uh, in achtervolging. Maar dat uh, lukt helemaal niet. En zo hebben de Nederlanders rustig het balbezit. En uh, heeft Vlaar de bal meegegeven. Doet dat richting Matthijssen. Matthijssen naar Willems. En uh, zo uh, tikken de minuten weg. Uh, wordt Matthijssen enigszins opgejaagd. Maar Nederland krijgt alle ruimte met Snijder, Snijder en Lens. Lens uh, gaat weer langs Varga. Die uh, Varga die ziet de Lens alleen maar langskomen. Is een gelegenheidsrechtsback geworden na een aantal wissels. Maakt nu een klein overtredingetje. En uh, Lens zegt: Is dat niks? Nee, het de scheidsrechter. Het was wel degelijk het spelen van de bal. Gera probeert uh, dan een goede bal te geven. En dat lukt. En misschien dat de er een keertje uitkomen. Via invallers, maar die laat zich vakkundig door andere invallers dan weer van de bal zetten. De bal was voor Hagenal, maar werd prooi voor Matthijs En inmiddels ligt hij alweer aan de voeten van Wesley Snijder. Aan de linkerkant van het Het van de middenlijn. Houdt even halt, ziet dat er voorin niet zoveel mogelijk is. Lens wilde wel weer, die wilde de hele avond. Die speelt echt een ongelooflijke dijk van de wedstrijd. Nog los van alleen maar zijn twee goals, maar hij is continu aanwezig. Veertien minuten nog te gaan, maar nu was de weg naar hem eigenlijk toch te veel afgeschermd. Dan ging de bal terug, Stekelburg nu zelfs. Prischien loopt door, Stekelburg breed naar Mathijs. Met de entree van Matthijssen en dus nog altijd de aanwezigheid van Vlaar en Willem... ...staat nu toch driekwart van de verdediging van Nederland-Portugal op het EK er toch weer in. Want toen kreeg Vlaar ook de voorkeur boven heid te gaan. En Stekelenburg dus. En Stekelenburg, precies. Ja. Uh, dus de enige vreemde eend in de bijt is daar dus nu nog van Rijn. Ballen zit dus voor Vlaar, die uh, de middenlijn oversteekt. Tenminste, dat was hij van plan, maar dan wordt hij toch lastigvallen. Komt er een beetje korte bij naar de keeper. Stekelenburg op tijd zijn doel uit en geeft de bal een hijs naar voren. Een hijs uh, die uiteindelijk ook niet door de Hongaren wordt opgevangen waar weer in Nederlands balbezit komt. Waar het uh, niet dat Narsing de bal niet onder controle houdt. En maar her dan uh, de invaller is en niet kuit, krijgen we de voorzet van Dujak. Dat is een goede voorzet. Wordt weggewerkt door Willems. Uh, vervolgens onder controle gekregen door Van Rijn. Maar die, uh, nee, die wacht het te lang mee. Waardoor de Hongaren proberen richting het 16 meter gebied te komen. Dat lukt uiteindelijk niet. En Nederland uh, neemt dan rustig over. Bal wordt gespeeld richting Huntelaar. Nu moet hij die bal proberen aan te nemen. Krijgt een duw in de rug en dus een vrije tap mee. Groot van de middenlijn gebeurt dat. Er kan er ook gewisseld gaan worden. Gaat Strootman normaal gesproken lijkt mij eraf. Gaat hij nu toch Klaasje eraf halen? Gaat hij het anders neerzetten? De vrije schop wordt nu zo snel genomen dat Klaasje... Ik denk dat hij eruit gaat, dat hij neemt de vrije schop heel snel. Die denkt, dat kan ik er nog even in blijven. Misschien voelt hij het aan. Een van die twee zal het toch normaal gesproken zijn. Het is Strootman die het veld verlaat. Zo mag Klaasje er blijven staan. En is Maher de nieuwe man op het middenveld naast Wesley Snijder. Ja, een van de grootste talenten die we natuurlijk in ons land hebben, Adam Maher, de speler van de uh, AZ. Die gaat beginnen AZ, tweede in het land, maakt zijn dus debuut natuurlijk in het duel tegen België. Vraag nog even wat na, wie, welke speler, wat is mijn tegenstander en wat wil je eigenlijk precies? En dat is de laatste wissel van het Nederlands elftal. In het elftal Maher, uit het elftal Strootman. Ja, Strootman vond ik een van de betere mensen afgelopen vrijdag. Uh, vanavond vond ik hem niet echt opvallend, heeft wel hard gewerkt. Maar was minder aanwezig dan in de zwaardere wedstrijd van afgelopen vrijdag. Balbezit in ieder geval voor Nederlands elftal met Narsing tussen twee man in. Uiteindelijk Juhas die de voet tegen de bal aanzet en het balbezit heeft voor de Hongaren. De Hongaren die er vrij veel energie gooien in een actie die twee meter verder in ieder geval weer leidt tot balverlies. Nu Ducak met een versnelling. Ducak nog steeds met een versnelling. Goeie actie van Ducak. Komt hij wel voor en uiteindelijk wordt hij bij de tweede paal. Niet uh, ingetikt en wel uh, onder controle gehouden door de snelheid uh, van uh, Willems. En Willems speelt de bal nog goed naar uh, Huntelaar. Huntelaar naar Sneijder. Uh, een uh, balletje die uh, in ieder geval weer een duw in de rug van uh, Huntelaar oplevert. Waardoor er een vrije trap is voor Oranje. Met uh, nu uh, Snijder die er alle tijd voor neemt. En die de bal rustig speelt naar Klaasie. Klaasie naar Sneijder. Klaasie weet in ieder geval dat het voor de eerste keer in zijn uh, leven is dat hij 90 minuten als er geen uh, blessure of gekke dingen gebeurt, gaan volmaken in het Nederlands elftal. Klaasie, die uh, nuttig heeft gespeeld, uh, ook niet al te opvallend. Laten we hem uh, nog niet groter maken dan hij uh, al is. In ieder geval in figuurlijke zin is het uh, balbezitter er voor uh, Stekelenburg. Stekelenburg, uh, terwijl nu uh, een wissel uh, weer klaar staat... en uh, Nemet direct uh, binnen de lijnen gaat komen. Christian Nemet van Rode JC is voor het Nederlands elftal. Alhoewel de overname er nu even is voor de Hongaren. Klaas zit er eventjes tussen in het duel met Gera. Kan de bal bij Matthijssen voor de voeten komen? Die kan hem dan wegwerken. Heeft even wat moeite om te bepalen waar de bal is. Maar doet het uiteindelijk uitstekend. Paas dan naar Huntelaar. Bal is net te kort. Overname van de Hongaren. Dan komt Juhas met grote stappen het veld overgestoken. Juhas, korte 1-2. Net van de bal gezet. Belandt dan nog bijna bij Prisky. en. Ja, want Van Rijn die de bal daar wegtikt op het laatst. Raakt daarbij geblesseerd. En die is... Uh... Nou, die heeft echt wel pijn. Want die ligt uh, te rollen over de grond. Knie. Is Je het zijn knie? knie. Ja, en je ziet hem ook liplezend schelden, en uh, dat is niet zo'n heel goed teken. Zoals gezegd drie keer gewisseld, dus mocht het niet meer gaan, dan kan die niet meer door. Maar die is, uh, terwijl we nu de herhaling krijg van dat moment, serieus geblesseerd geraakt. Ja. Oh, ai, ja, hij doet met een sliding haalt hij de bal weg van zijn tegenstander, en die gaat dan, of het nou bewust gebeurt, dat valt nooit denk met de achterhalen. <laughs> zeg je dat cynisch? Nee, ik denk dat het gewoon onkunde is. Die jongen kon niet meer wegkomen, hij komt er op zijn been. En dit zijn natuurlijk wel hele vervelende momenten en het doet wel heel erg, heel erg pijn aan je knie. Maar je verdraait je knie niet. Je hebt in eerste instantie als iemand naar zijn knie grijpt het idee van uh, gaat door zijn knie heen of het onderbeen blijft staan en de rest draait weg. Dat lijkt het nu niet. Dus het is meer pijn dan dat er iets kapot is in de knie. Dus wat dat betreft uh, valt het allemaal wel mee. Farijn loopt nu ook naar de andere kant. Waar er nu een buggy van de hal 18 afrijdt om direct bij hol 19 denk ik, een biertje te gaan drinken. Slechte greens hoor. Ja het zijn inderdaad slechte greens. Verweesbreed, dat absoluut. En weinig helm gras. zit in ieder geval direct voor de scheidsrechter met de stuitenbal En we kijken op de klok. Zien dat er officieel nog 10 minuten te spelen zijn. Met dan nog wat blessuretijd vanwege wissels. En eventueel dus ook de blessurebehandeling die zojuist heeft plaatsgevonden voor Van Rijn. zit voor de scheidsrechter. Die geeft hem aan Willems. En Willems knalt hem, neem ik aan, sportief naar de Hongaren. Dat doet hij. En zo uh, kunnen de laatste minuten van deze wedstrijd hun beslag krijgen. 9 nog te gaan. De wedstrijd is natuurlijk al lang gespeeld. Nadat Huntelaar het Nederlands al op 4-1 heeft geschoten. Lens martins Indi, Lens Huntelaar de doelpuntenmakers. door Dzoetjak uit een uh, strafschop. Zorgde toen nog voor de 1-1. Nu uh, moet uh, Narsing meeverdedigen tot bij zijn eigen kornervlag. Om te zorgen dat Nemet er niet met de bal vandoor kan. Dat doet hij overigens heel handig. Daar komt de hulp van Dzoetjak. Hij gaat de bal over de achterlijn en wil iedereen de bal hebben. En is hij uiteindelijk voor Nederland. En... Gewoon een doeltrap voor Stekelburg. Nou in Stekelenburg, terwijl er zeg maar bij zo'n corner vlag nog van alles gebeurt, nog boos op ik denk Willems. Die die blijkbaar iets verwijt. Ik denk dat dat een momentje is van de welbekende communicatie. Iets gedaan of iets gezegd wat niet is aangekomen. Die hebben elkaar nog even de huid volgescholden. Dat kan er dan ook nog wel bijna 82 minuten. En als de bal dan arriveert mag Stekenburg zich bezig gaan houden met de doeltrap. Want daar is hij per rekening voor aangenomen. Ja, opmerkelijk genoeg uh, was uh, voor ons als radiocommentatoren uh, vrijdag veel leuker. Omdat er veel meer gebeurde, veel meer gekke dingen, veel meer kansen, veel meer fouten. Er is vandaag veel meer controle en ook uh, een veel groter krachtverschil. En dat komt uh, direct nog meer tot uiting op het scorebord bij die 4-1 stand is het uh, uiteindelijk een bal van Huntelaar die uh, via een been van een tegenstander over de achterlijn gaat. En Nederland krijgt de, de volgende corner. Maar het blijft geen 4-1. We hebben nog een minuut of 8, 9 uh, te spelen. En uh, het, het wordt zeker nog meer, want uh, dit uh, Hongaarse elftal is murf gespeeld. Uh, door een uh, in ieder geval hardwerkend Nederlandse elftal. Dat kwalitatief gewoon veel beter is dan uh, de ploeg van uh, Egevardi, de coach van uh, de Hongaren, De corner van de rechterkant van het veld. Dat betekent dat zelfs al met bijvoorbeeld Matthijssen die meegekomen is en Hunterla die daar staat en Vlaar nog de kans krijgt om het mooie te maken. Hunterla de lucht in, maar duikt onder de bal door. Die wordt dan opgevangen door Maher. Die gaat van afstand schieten, maar raakt de bal niet vol. Raakt de bal eigenlijk gewoon heel slecht. En dat wordt een slap rolletje in de handen van de keeper. Zo heeft Maher in ieder geval zich laten zien in de wedstrijd, maar niet helemaal op de manier zoals hij mee gedacht had. 83 minuten. Doeltrap van keeper Bogdan. Die dan op het hoofd moet komen van Matthijssen. Die komt de bal weer richting de middenlijn. In de middencirkel wordt hij dan weer onderschept door de Hongaren via Korsmar. Dan moet Snijder de lucht in. Die geeft de tegenstander eigenlijk een duwtje. Probeert hem daarmee uit balans te brengen. Dat lukt maar half. Want de Hongaren houden de ballen. En kunnen dan door, vandoor aan de rechterkant van het veld. Farga wil een voorzet geven. De bal wordt door Matthijs weer de andere kant op getrapt. In de richting van de Hunterlaar. Die kan het kopduwel niet winnen. En zo hebben via Liptak en Johas de Hongaren de bal weer terug. Ja, overigens toont Matthijs in de paar minuten die hij binnen de lijnen staat. Gewoon wel aan waarom hij zoveel in het land heeft gespeeld. Want hij staat gewoon als een rots in de branding. Staat hij achterin te spelen. Wint wel, wint u wels. En wat dat betreft is hij, wat mij betreft, zeker nog niet. Uit, uh, uit de selectie van de Nederlandse Elftal weg te denken. Want hij is gewoon nog goed. Waarbij Martins die de kans krijgt om zich in de komende periode te gaan bewijzen. Maar het is wel fijn dat je Matthijs in ieder geval achter de hand hebt. Als hij al niet in de basis uh, hoort te staan. Maar ik denk dat Van Gaal, zeker tegen Andorra, uh, makkelijk met Martins die kan spelen. Maar Roemenië uit kan weer zo'n uh, vraag zijn van wie ga je erop stellen. Terwijl hij natuurlijk ook uh, aan de rechterkant in de defensie heel erg gecharmeerd is van de vrij. Die nu nog geblesseerd is bij Feyenoord. bezit overigens voor Nederland uh, in de minuten die weg tikken. We zitten inmiddels in de 40ste minuut van de tweede helft. Het balbezit ter hoogte van de middenlijn bij Klaasie. Klaasie speelt de bal aan de linkerkant van het veld naar Willems. Willems de hoogte van de middenlijn geeft de bal aan Snijder mee. Snijder terwijl in de middencirkel nu van de zelfs al heel makkelijk twee, drie mensen vrij staan. Daar is Maher er een van. Huntelaar laat zich nu zakken op het punt van de aanval. Daar staat nu ook niemand. Snijder loopt daar nu naartoe. Maher ziet geen kans staat de bal te brengen met een paas. Dan gaat hij weer breed naar Huntelaar, aan de rechterkant van het veld. Snijder is nu even de spits voor het gemak. Huntelaar is door de rechtshalf. Speelt de bal dan weer terug naar Maher. Lijkt wel verstand dat Huntelaar zich in ieder geval nu voor het doel gaat melden. Terwijl de Van Rijn de bal krijgt. Zelftal op een 4-1 voorsprong in Budapest met nog een minuut of vijf officiële speeltijd. Speelt rustig de bal rond aan de rechterkant van het veld. Nog maar eens Narsing die dan wegdraait en de bal meegeeft aan Snijder. Snijder wil hem laten vallen voor Huntelaar op de rand van het stadslopgebied. Eigenlijk met een goed achterloos hakje. Dat mislukt want Zelftal heeft de bal even snel dat ze hem kwijt waren weer terug. Ook. Maar dan is er een overtreding gemaakt en komt er zelfs nog een gele kaart. Totaal niet gezien waarom. Blijkbaar een overtrekje gemaakt door Maher. Want dat is degene die de gele kaart krijgt. Zo komt hij wel in de boeken in ieder geval. Ja, maar Ik niet slim, heb niet he? zien wat hij deed eerder gezegd. Ja, wat hij ook doet. Het is niet slim met, met 4-1 voor. Dat, dat is niet nodig. Uh, bal bezit overigens nu voor de Hongaren op de rand van het 16 meter gebied. Bij, uh, de... Ja, dat gaat ook niet goed. Want uh, uiteindelijk komt die bal dan bij de achterlijn terecht. Dan krijgen we een duel om de bal. Dat door uh, Wimms makkelijk wordt gewonnen. een bal over de achterlijn. Overigens ontvallend. Uh, het Nederlands Zelftal uh, heeft uh, na deze overwinning acht keer op rij gewonnen van Hongarije. En uh, alleen tegen Cyprus, alle negen duels, en Luxemburg, de achterwedstrijden, heeft men een betere lijst. Dus we kunnen niet spreken van een angstgegner, uh, Hongarije. En uh, als je de ploeg zo vandaag ziet, hoeven we ook in Nederland niet echt bang te zijn dat uh, we tegen de Hongaren punten gaan verspelen. Kortom, uh, het Nederlands Zelftal uh, op weg naar uh, een, uh, een goede reeks richting uh, Brazilië. En met Andorra voor de deur zullen er negen punten uit drie wedstrijden komen. En dan krijg je alleen in Boekarest weer een wedstrijd waarvan je zegt... nou ja, van tevoren, je weet maar nooit waar, hoe het uiteindelijk eindigt. Maar dit Nederlands helftal heeft natuurlijk ook nog het een en ander achter de hand... qua spelers met veel ervaring. 42 minuten gespeeld, tweede helft. Stand 4-1 in het voordeel van Nederland. Twee keer Lens, één keer Huntelaar en één keer Martin Indi. Liptak trapt nog een bal naar voren. Priskin legt hem terug. Dan moet Dzoetzak eigenlijk schieten. De glijder wat weg en het groeit van de Hongaren. Dzoetzak draait naar binnen, zoekt naar de ruimte om te schieten. Er wordt dan gewoon heel simpel door uh, Mathijsen van de bal gelopen. Snijder, Paast, glijdt eigenlijk weg. Terwijl die Paast, dat uh, is de zoveelste op dit. Nogmaals slechte veld. Echt een heel slecht veld. Met dorre stukken erin. Ik denk dat het heel droog is hier en daar. Het is uh, niet best. De Hongaren krijgen zo via Juhas de bal weer terug. Die gaat maar eens een loopje beginnen. Krijgt steun aan de linkerkant van het veld. Priebal. Gaat de bal binnen door naar de doorgelopen linkervleugelverdediger. Maar die wordt dan weer van de bal gezet door Van Rijn. Hoekschop nog voor Hongarije. Hoekschop aan de, rechterkant van, of aan de linkerkant van het veld. Uh, die wordt in ieder geval niet genomen door uh, Dudzak. Die uh, de pech heeft dat hij uh, in een mindere generatie zit uh, bij de Hongaren. Alhoewel, dat is al sinds 86. Dus je had wel heel erg oud moeten zijn... wil je als Dudzak uh, in een leuke generatie hebben gezeten. Ik vind hem ook niet beter geworden. Ik vond hem in zijn PSV-tijd uh, grilliger en, en, en, en feller en, en beter. Maar het heeft natuurlijk ook alles te maken met, met welk team speel je en tegen wie. Balbezit nu voor de Hongaren, terwijl de tijd wegtikt. En uh, nu zowaar een paar mensen gaan zingen... In het stadion. Die zullen ongetwijfeld zijn ingebuurd om rond de klok van tien voor half elf te gaan zingen. En dat doen ze dan ook. Terwijl een hele slechte voorzet is. En nu ook het publiek van de Hongaren de eigen ploeg begint uit te fluiten. Dat is dan weer helemaal de andere kant op. Stekelenburg alle tijd neemt. En uh, in ieder geval één ding duidelijk is. Dat uh, Nederland gewoon aan de leiding gaat uh, in deze groep. Niet alleen uh, vanwege resultaat. Maar ook vanwege doelsaldo. En dat is uh, een lekker gesteund voor een elftal in opbouw ik nog even daarover. Die heeft natuurlijk echt voor het geld gekozen. Ja. om naar Rusland te gaan in een fase in je carrière waarin je dat misschien niet moet doen. Terwijl nee. die competitie natuurlijk wel ook door dat geld wel wat, wat, wat beter wordt, denk ik. De komende jaren ook nog wel. Maar als hij even iets geduldiger was Hij is geweest... ook alweer weer getransfereerd, hè? In ja, ja precies. Uh, terwijl nu Klaas hier nog even doorloopt. Op jacht naar de vijfde maar van de bal wordt gezet. Iets geduldiger geweest had je misschien een leuke club in Engeland of Spanje gehad. Dan had je carrière er in ieder geval sportief leuker uitgezien, denk ik. Nogaren komen we nog een keer. Aan de linkerkant van het veld. Priskin kiest positie dan moet er een voorzet komen maar Van Rijn, verdedigt uitstekend. En zorgt ervoor dat er geen voorzet komt, omdat Duzak wel heel erg lang aan het wandelen is met de bal. maar op het allerlaatste moment door Van Rijn van de bal wordt gegleden. Hoekschop. Maar laat één ding duidelijk zijn, als er gevaar komt bij de Hongaren, komt het alleen maar van Duzak af. En voor de rest van helemaal niemand, want die spits die, die heeft er gestaan en heeft voor geen enkel gevaar gezorgd. En ook van de middenvelders kwam er nu niemand op, ook van de zijkanten niets. Dus ja, alleen dit soort momenten, dode spelsituatie, met lange mensen voor het doel zouden iets kunnen opleveren. Bal komt indraaiend, Stekenburg blijft op de lijn staan. Bal gaat langs alles en iedereen en gaat dan over de achterlijn. De grensrechter zegt dan dat het gewoon een achterbal is, omdat het een Hongaars hoofd was in dit geval. behorend bij Priskin, die de bal het laatst heeft beroerd. En zo tikken de laatste minuten weg. We zitten in de 89 e minuut, 4-1 voorsprong. Nou, dan blijft het uiteindelijk toch bij dit. Want uh, dan uh, een vijfde, daar dringt Nederland eigenlijk niet meer uh, op aan. Men uh, houdt gewoon het balbezit. Uh, Klaas, krijgt de bal nu aangespeeld van Stekelenburg, draait goed open. Klaas, terwijl we nu direct van de vierde man uh, in ieder geval zien hoeveel extra minuten erbij komen. Ik denk een minuut of drie, vier. Dan is Matthijs uh, de man in balbezit. Uh, Matthijs speelt de bal even terug richting Stekelenburg. Stekelenburg uh, knalt de bal uh, naar voren. En die komt dan terecht bij, nou niet bij Narsing en ook niet bij Huntelaar. Maar wel bij een verdediger van de Hongade. Die komt hem dan weer naar Klaasie. Balbezit voor Ronanje. Bal bezit voor Oranje. de komt. Willems, denk ik, van het veld. glijdt even weg. De geeft de bal mee aan Snijder. Lichaamschijnbeweging van Snijder, De bal terug naar Willems. En dan binnendoor naar Klaasie. Sneijder is er doorgelopen. Was al speelbaar. Maar Klaasie kiest er nu voor. Dit is denk ik wel wat verhaal bedoeld om de bal heel veilig terug te spelen. Nu kan je hem ook al wat dieper geven. Sneijder nu alsnog via een omweggetje. Paas naar Huntelaar, wordt weggekopt, komt voor de voeten van Narsing. Die zou eens kunnen gaan schieten uit een weliswaar moeilijke hoek. Draait zich langs de tegenstander, geeft dan de bal breed op snijden. Punt van het biedt aan de andere kant. Stijden draait naar binnen en gaat dan schieten met heel veel gevoel en curve in de bal. Maar de bal toch nog in de handen van de keeper. Drie extra minuten. Die hem recht op zich af ziet komen. Die drie extra minuten gaan dan nu in tijd loopt bij Hongarije-Nederland 1-4. De bal naar voren geknald. wel weer gewonnen door Matthijs. Prieskring kon er niet bij komen. Overname met Willems. Willems aan de linkerkant van het veld. Geeft de bal naar de maker van twee goals. Lens, dat deed hij met name heel belangrijk in de derde minuut van de wedstrijd. Maar ook in de 52e minuut. Terwijl Huntelaar nu helemaal vrijstaand voor de 5-1 kan gaan zorgen. En dat doet hij niet. Dat doet hij te slordig. Corner voor Nederland. Hé, hey, ik dacht dat hij werd aangeraakt. Maar Huntelaar moet die bal er wel in schieten. Hij staat opeens helemaal vrij. Hij krijgt hem denk ik via de keeper weer terug op zijn eigen lichaam. Maar hoe hij nou dit zo laconiek doet. Hij wil het met een soort half stiftje doen. Nou, het is doet. gewoon een corner. Laat het duidelijk nou, zijn. Ja, voor mij raakt de keeper hem gewoon niet aan. Hij schiet hem volgens mij tussen de handen van de keeper door. Oh. Maar naast echt heel laconiek. Ja. Waardig geschoten. Als je dat uh, geconcentreerd doet. Dan is het 100% zeker 1-5. Zeker als je de doelpuntenstatus van Klaas-Jan Huntelaar hebt. Maar die maakt hij niet waar nu. Dat had zijn tweede vanavond moeten zijn. Oh. Aan de andere kant kan er nog ja. een goal komen voor de Hongaren. Als het niet zo zou zijn geweest dat Stekelburg uitstekend oplet. En eerder bij de bal is dan Jursko. Dat was die man die eigenlijk niet aan de bal zou zijn gekomen. Nou, daar heeft hij zich keurig aan ja, gehouden. Dat je er toch intuint. Hè? Zijn we er toch in getuind. Is die uh, bal uh, niet voor Huntelaar na de bal van uh, Matthijsen richting de spits? Is de overname er wel op het middenveld? En uh, heeft Maher de bal gespeeld aan de rechterkant van het veld? Naar Narsing. Narsing even terug naar Maher. Uh, Snijder die loert op een bal. Is dat buitenspel? Maar dat wordt door de scheidsrechter... In ieder geval niet gezien. En Varga kan er de bal overnemen dat Snijder de bal niet goed onder controle krijgt. Snijder jaagt dan weer even door om het verloren balbezit weer om te zetten in eigen balbezit. Is het nu toch even Hongarije dat aan de bal is. Maar dat is de hoogte van de middellijn. Hainal speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Maar de laatste minuten van deze wedstrijd zullen een formaliteit zijn. Waarbij alleen Huntelaar net nog de kans had dus om de 5-1 op het scorebord te zetten. Maar dat is dan eigenlijk meer... Voor de statistiek, het is verder niet belangrijk. Nederlandse supporters, 500 in getal. Het uh, rintje Ritsma daar ook in het midden, die uh, vandaag uh, gesproken heeft voor de sponsors. Omdat hij ook wel eens geschaatst is in het uh, bijzondere schaatslievende land uh, Hongarije. Maar in ieder geval, uh, iedereen is daar tevreden. En dat zal uh, de technische staf ook zijn. En de spelers en het Nederlands publiek. Want er wordt gewoon na twee wedstrijden. Een koppositie ingenomen in deze groep met zes punten en twee uh, wedstrijden. Snijders speelt de bal nog even naar de rechterkant van het veld naar Vlaar. En dat zal zo ongeveer het laatste zijn wat we van deze wedstrijd kunnen vertellen. Ja, dat vermoed ik ook wel de scheidsrechter zal over een seconde of dertig deze wedstrijd beëindigen. Normaal gesproken, er is nog spel voor Prieski na een hoge trap van Juhas. Publiek uit Nederland op de achtergrond hoorbaar uh, zingt nog maar eens vrolijk kampioenen. Nou, dat lijkt me heel een tikketje voorbaard, maar het zal bijzonder goed uitkomen in 2014... Dat dus houdt je er maar even in. Balbezit voor deel zelf. Ik de zie dit zelf nog geen wereldtitel ervoor over. Laat nee. het duidelijk zijn. Ik wel niet. Deze wedstrijd biedt ook totaal nog geen reden om conclusies te trekken. Dat hebben we eigenlijk ook gezegd. De tegenstander van Hongarije was daarvoor veel te zwak. Dat het rimpeloos oogde en dat het allemaal wat stabieler oogde dan afgelopen vrijdag. Dat komt dus vooral ook daardoor. Natuurlijk is dit elftal wel weer een klein stapje ja, verder. Nederland maar... heeft wel vanuit de discipline en werklust dat ben, het speelt, ik met je eens. dat ben ik met je eens. Maar deze tegenstander is zo ongelooflijk zwak dat ja. je ook op geen enkele manier achterin in de problemen had kunnen komen. Al had je het gewild. Nee, maar zo, men had na, na die penalty in de zesde minuut, na de voorsprong van 1-0 en de penalty van een ja, Had er lang. iets een momentum kunnen ontstaan van Ongarde. Maar men heeft zich daar heel rustig doorheen gespeeld. Heeft geen paniek veroorzaakt. Zelf uh, is gewoon in de wedstrijd gebleven. En Ongaren zijn niet bemacht geweest om uh, toen op dat moment even een uh, genadeklapje uit te delen. In tegendeel, Balbe zit nu voor de Nederlanders, vrije trap nog. Komt op de rand van het 16 meter gebied, uh, komt hij voor Huntelaar. Huntelaar net niet. En uh, ook bij de tweede paal her, net niet. Die klaagt daar een beetje over. Die had na zijn gele kaart toch ook nog iets anders achter zijn naam willen hebben. Maar dat zit er niet in. Provencia, de scheidsrechter, fluit nu voor het einde van de wedstrijd. Nederland wint heel makkelijk in Budapest. Prima met 4-1. Lens martins Indy, Lens en Huntelaar staan op het scorebord. En de penalty van uh, de Hongaren werd benut door Dochak. Nederland na twee wedstrijden: 6 punten. Wat een fascinerend land is India.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 Dit is Radio 1. Het is bijna half elf, dit is het uitgestelde NOS-journaal. Meneer Wouter Jong. VVD-leider Rutte vindt dat het grote gevolgen voor Nederland zou hebben... als landen in Zuid-Europa de euro zouden verlaten. In het NOS-lijsttrekkersdebat benadrukte hij dat die landen... aan de strengste eisen moeten voldoen om te worden geholpen. Zoals bijvoorbeeld ook Duitsland eist. PVV-leider Wilders vindt dat Rutte de laatste jaren... veel te veel aan Griekenland heeft betaald. In het debat daagde CDA-leider Buma PvdA-voorman Somsom uit een keuze te maken tussen de Franse kopgroep van lagere pensioenen en hogere belastingen en een beetje proberen om van het begrotingstekort af te komen. Of het Europa van minister Jager en de Noord-Europese landen die streng willen zijn. In de peilingwijzer gaan VVD en PVDA zij aan zij. Volgens de peilingwijzer van de Universiteit Leiden... die de NOS publiceert, komen VVD en PVDA allebei op 35 tot 37 zetels. Derde partij wordt de SP, vierde de PVV en vijfde het CDA... In de peilingwijzer zijn PvdA en SP in minder dan een maand van positie gewisseld. D66 stond bijna twee jaar op winst, maar is die de afgelopen week voor een groot deel kwijtgeraakt. In de peilingwijzer worden de belangrijkste peilingen gecombineerd tot een gewogen gemiddelde. Marisocé en de politie hebben in Limburg twee mannen opgepakt voor mensenhandel. Ze zouden vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie. De mannen uit Landgraaf en Heerlen werden aangehouden bij hun seksclub in Kerkrade. Daar werkten vrouwen uit onder meer Hongarije en Roemenië. Ze zouden zijn uitgebuit door de mannen. Het onderzoek naar de Limburgers startte in juni... en leidde tot invallen vandaag in Kerkrade, Landgraaf, Eigelshoven en in Duitsland. Politie heeft onder meer geld, drugs, auto's en verboden erotische stimuleringsmiddelen in beslag genomen. Het bordeel in Kerkraden is gesloten zolang het onderzoek loopt. Het weer vanavond tot opklaringen. Vannacht toenemende bewolking en vooral aan de kustbuien. Minimaal rond 9 graden. Morgen wisselend bewolkt, ochtends enkele buien. Smiddags grotendeels droog en een temperatuur rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is even na half elf, nog een half uurtje NOS langs de lijn. Hongarije-Nederland werd vanavond 1-4. Nederland heeft zijn tweede overwinning binnen in ook twee wedstrijden. WK-kwalificatie. Volgens Ronderdijk, we hebben we in de rust vooral kritische woorden gesproken. Ik zal het nu even omdraaien. Nederland heeft heel gewoon, heel goed met 4-1 gewonnen. En als dit het elftal was geweest van de vorige kwalificatie, hadden we gezegd, nou, hebben we ook weer gedaan ja dat Prima, klopt. niks aan de hand. Nee, dat is ook, dat is ook zo. Je, je, je hebt een uitstekende uitslag neergezet in een uitwedstrijd, 1-4. Ja, goed, en uh, ik blijf wel bij mijn mening dat, het, uh, ja, dat het, het zijn hele andere wedstrijden. Als bijvoorbeeld op een EK um, tegen Denemarken, Duitsland, uh, Portugal, noem het maar op. Um, ik ben heel erg benieuwd hè, hoe dit nieuwe team, hè, want je kan het inmiddels wel een nieuw team noemen. Um, zich staande houdt tegen wat sterkere ploegen. Ja, maar wanneer komen die is dan de vraag, hè? Op het WK? Ja, in Misschien pas de achtste finale in... of de kwartfinale? Nou ja, dat, dat hangt er natuurlijk altijd weer van een loting ja. af. Um, ja. Maar er zitten nog maar ja, twee lastige wedstrijdjes in deze kwalificatie. En dat is uh, Turkije en Roemenië uit. En voor de rest uh, ja, gaat Nederland hier uh, moeiteloos doorheen wandelen. Dus de komende twee jaar zal het, uh, zal het weinig spannend zijn. Ja. Jack van Gelder is bij. We zitten nog even in het Verenigd Poeska-stadion. Jack, snap jij inmiddels... Um, wat Louis van Gaal aan het doen is. Bijvoorbeeld vanavond ook weer. Hè, dan, dan stelt u dus Van Persie op. En dat vinden we allemaal logisch na de afgelopen wedstrijd. Maar dan komt na rust toch weer Huntelaar. Ik denk dat uh, Van Persie uh, een uh, beetje gemasseerd was. Die heeft uh, twee keer een tik gehad van, uh, van Joas uh, in de wedstrijd. En uh, die heeft hij uh, daarom uh, denk ik uh, eruit gehaald. En dan kan je Huntelaar er makkelijk in zitten. Het lijkt alsof uh, alle wissels en uh, alles wat uh, Van Gaal op dit moment doet goed uitpakt omdat uh, ja, Robben raakt vlak voor de wedstrijd geblesseerd... dan denk je, belangrijk, Hongarije uit, uh, toch lastig op papier... met een, uh, een onervaren elftal. En als Robben wegvalt, dan schrikt altijd iedereen. We hebben het meegemaakt uh, onder Van Basten... toen uh, vlak voor de wedstrijd tegen Rusland opeens Robben er niet bij was... en de hele ploeg daar een geweldige dreun van kreeg. En uh, nu uh, gaat Lens uh, zijn warming-up maken. Een paar minuten voor de wedstrijd uh, hoort hij dat hij erin moet. En na drie minuten is het ongeveer de kleinste in de 16 meter de ja. bal erin kopt. Je moet ook een beetje, een beetje geluk hebben... En voorlopig uh, pakt het allemaal wel aardig uit. Uh, natuurlijk dan kan je je afvragen uh, hoe ver is Van Rijn, hoe ver is Martins Indy, hoe ver is Klaas niet, hoe ver is Willems. Uh, wat niveau kunnen ze uiteindelijk aan? Maar voorlopig uh, krijgen ze de minuten die Van Gaal ze geeft en tanken ze ervaring bij. En zal je op een gegeven moment uh, met een aantal mensen wat nog niet geselecteerd is, toch wel weer komen naar een behoorlijke selectie. Maar uh, Van Gaal heeft het tot dit moment goed voor elkaar. In ieder geval wat hij goed voor elkaar heeft dat iedereen begrijpt van vooruit dat ze moeten meeverdedigen verdedigen... en van achteruit dat ze moeten aanvallen en dat ze moeten inschuiven. En dat is iets wat we een tijd niet hebben gezien bij de Ja, Fons, Jack zegt terecht... Je, je kan je afvragen hoeveel al die jonge jongens zijn... maar is het dan eigenlijk ook niet heel erg slim... als je nu ziet dat je in deze pool niet zo heel veel tegenstand hebt? We hadden veel meer verwacht dan Turkije vrijdag... we hadden ook wel iets meer verwacht nu van Hongarije ja, we natuurlijk. Kunnen, we dus dat, dat pakt goed uit. uit. Maar is het niet eigenlijk heel slim dat je nu... Je hebt dus nu de hele reeks de tijd om een elftal opnieuw op te bouwen. En het doet dat dan misschien heel snel, maar ja. Ja, nee, met Turkije had je, had je kunnen verliezen hè, met een beetje ja, pech. Ja. Maar Sorry. het klopt, uh, deze jongens krijgen wel allemaal nu de kans. En uh, dat kan makkelijk tegen dit soort uh, tegenstanders. Want uh, ja, die Hongaren die kun, je, die kun je echt niet hoger inschatten. Met als pak een beetje een Estland of uh, Macedonië, dat soort landen, die zijn echt niet beter. Maar je krijgt wel eerdaags uh, een voorselectie van een mannetje of uh, 45, 50. Want ja. uh, dat, zoveel kandidaten heb je inmiddels wel. Je had moeiteloos nog vanavond zo'n helft op kunnen stellen. En dan had je er ja. ook van gewonnen. Ja. Dus dat zegt ook iets. Uh, maar ik denk wel dat Van Gaal er wel degelijk een uh, gedachte uh, bij heeft. Want ja, ik ken hem wat dat betreft, uh, ken ik hem goed genoeg. En uh, hij zal zeker deze wedstrijden uh, aangrijpen om. Uh, om spelers uit te proberen. We hadden het in de rust al over wat dit nou doet met de spelers... Uh, zeg maar met een reputatie, de spelers met heel veel ervaring... wat dat doet voor de verhoudingen in zo'n uh, selectie. Jack krijgt ja, daar, daar wat van mee, want je ziet die jongens... dan wat langer en uitgebreider dan, uh, dan dat wij ze zien. Uh, je, uh, je, je spreekt ze misschien ook. Wat gebeurt er op dit moment qua verhoudingen in het Nederlands elftal... als bijvoorbeeld zo'n uh, centraal verdedigingsblok, Heiting Mathijs... ineens op de bank zit? Ja, maar ja, uh, men is uh, op dit moment uh, met uh, de Goed Nieuws show bezig. Men heeft uh, zich uh, aan uh, Van Gaal gecommitteerd. En doet dat ook met alles. Ook met uh, Twitterberichten. Want je probeert zo nu en dan in Twitterberichten... misschien een stukje onvrede te constateren bij... ik noem maar wat, uh, Huntelaar of, of Heidinga. En niets daarvan. Ja, iedereen is maar positief. Ze kijken wel uit, toch, op dit moment. Nee, ja, maar het, het is ook zo. Ze weten gewoon dat ze uh, hierin mee moeten varen. En, en Van Gaal is daar, uh, wat dat betreft is het wel leuk... Zou ik zou bijna willen zeggen Kruif in. Er wordt vaak gezegd dat Van en Kruif zo anders zijn. Maar die zijn eigenlijk zo identiek. Want Johan heeft ook in het verleden wel uh, jonge jongens voor de leven geworpen. Op cruciale momenten. En uh, op een gegeven moment wil je afscheid nemen van de bepaalde jongens zonder ze af te danken. Uh, Matthijsje komt erin, valt goed in. Heitinga heeft uh, weinig ritme gehad uh, voor de wedstrijd tegen Turkije. Je krijgt kramp, speelt nu ook terecht niet. Uh, uh, Vlaar krijgt zijn kans. Hij houdt iedereen op deze manier wel scherp. Het enige wat je wel krijgt, als het echt interessant gaat worden... en als er echt grote wedstrijden met veel prestige komen... ja, hoe gaat het dan met ongetwijfeld mensen die terugkomen... Avelay, uh, de jongen van de wiel, uh, nogmaals, van de vaart... Weet ik niet helemaal zeker of hij echt nog terugkomt. Dan moet je ja. echt heel goed gaan spelen. Uh, en, en waar ik zo benieuwd naar ben. Waar kunnen die jonge jongens. en voor ons Misschien kan jij daar ook antwoord op geven. Uh, uh, uh, roep maar uh, wie, wie wil roepen. Waar kunnen die jonge jongens zich nu aan optrekken. Normaal gesproken als je debutant bent in een selectie. Of een jonkie. Uh, dan lopen de spelers om je heen. Ook in het veld. Die jou het een en ander kunnen laten zien. En het een en ander kunnen, kunnen vertellen. Nou, die zitten nu wel in de selectie. Maar die staan nauwelijks nog in het maar, veld. Ja, Dat klopt. Maar die hiërarchie die is, uh, die is er wel. He, want uh, natuurlijk zal uh, snijder en van Persien, dat soort jongens, die zullen, uh, ja, die zullen, die, die zullen ook de, die, uh, die rol wel op zich nemen. Uh, dat, uh, dat blijft wel bestaan. Dus die hiërarchie die is er wel. Maar die, die jonkies die, uh, ja, die zijn uh, leergierig en de sfeer is goed. Maar die spelers durven ook niet kritisch te zijn natuurlijk. Want ze weten, dan, uh, ja, dan, dan word je afgevoerd en ja, dan doe je, je helemaal niet meer mee. Dat is wel WK. Ja. Maar Jack, waarom terecht dat uh, Heitinga uh, niet speelde? Omdat hij uh, uh, aan het eind van zijn Latijn was afgelopen vrijdag. Ja, dat is vier dagen geleden. Ja, maar toch uh, heeft, heeft hij geconstateerd dat hij... Dat hij vond hem minder. Hij vond hem minder krachtig. En hij uh, heeft uh, het vertrouwen gegeven aan Vlaar... die natuurlijk ook gewoon op het EK de laatste wedstrijd speelde onder Van Marwijk. En ik kan niet zeggen dat Vlaar het slecht heeft gedaan. Hij gaf ook aan dat hij meer had gedacht, uh, denk ik, dan er uiteindelijk uitkwam... dat uh, de centrumspits, die Priskin, uh, veel uh, door de lucht aangespeeld zou worden. En dan is Vlaar nou net, vond hij iets langer dan hij uh, het ingaan. Maar daar kan je over discussiëren. Hij, hij wil ook gaan bouwen aan een jong elftal. Hij wil uh, de, de toekomst ingaan met een elftal waar die perspectief in zit. En als hij dan een aantal routiniers op de achterhand heeft... Ja, dan kan dat ook werken. En die kunnen dan, ook zelfs buiten de lijnen... misschien een hele goede rol vervullen, als ze dat al willen. Maar ik heb het idee dat men dat wel wil. Men wil hier wel graag bij blijven. Zit graag... We zitten duidelijk in een overgangsfase. Ja, ja. En, maar ze willen er zeker wel bij horen. Al kan ik me voorstellen dat uh, als je al heel veel mee hebt gemaakt... een hele carrière achter de rug hebt, ook bij topclubs... Ja. en je gaat mee en je maakt geen minuut... Uh, dan gaat dat ook wel heel snel vervelen, hoor. Nou, ja, en dan kun en je, krijgt, je, je bijvoorbeeld reserveaanvoerder benoemd worden. Maar als je... Als, als je, je nooit speelt, invalt, kuit, dan, nee, dan houdt dat nee. heel snel op. Nou ja, en die heeft dan nog uh, die heeft iets moois achter de hand gehad. Uh, die heeft al heel veel wedstrijden gespeeld. En dat is ook wel een reële vent. Uh, maar wat denk je van een jongen als uh, bijvoorbeeld Emmanuelson, die, uh, die helemaal ja. op dit moment tussen bal en schip belandt. Die dan wel in dit geval bij de selectie zit. Maar ook geen minuut krijgt. En, en die ziet opeens uh, de Klaasjes en, uh, en de Mahers langs, uh, langs stormen. Terwijl hij toch in ieder geval uh, ook wel wat minuten bij AC Milan maakt. Zo zullen er uh, natuurlijk op een gegeven moment... Komt er heus onvrede bij een aantal spelers uh, dat ze zeggen, ja, dit vind ik niet leuk meer. Ja. Maar als die sfeer goed is en als ze gewonnen wordt, ja, dan wil je daar zelfs op de bank deelgenoot van zijn. Ik weet dat jij ooit een keer 75 minuten hebt moeten warmlopen van verhaal. maar toch ja. vond je het hartstikke leuk om erbij ja. te zijn. Zit je dat nou, dat was? Sterk, sterker nog, <laughs> ik had er nou nog gelopen, want hij had me nooit ja. geroepen. Nee, nou, je nooit geroepen. <laughs> uh, uh, misschien wel een aardig verhaal... Uh, uh, en iemand uh, toen na afloop. Toen, uh, was het bij Real Zaragoza? Waar was het? Nee. We spreken We over nee, begin nee. jaren negentig nu, hè? Ja, nee, Wat, dat was, was het, uh, dat weer? Nee, dat was in, in dat was in België. Oh, het was in België in ja, ieder geval. bij Gent. Na, na afloop uh, uh, iedereen uh, allerlei spullen meenemen. En van gaan met de zware metalen koffer. En uh, daar liep uh, Frans Groenendijk ongeveer 20 meter voor met een waterzakje. En toen uh, volgens overlevering, correct me if I'm wrong. Toen riep Van Gaal tegen Fons van uh, zouden we niet eens wisselen? Waarop Fons zei uh, daar heb je al 75 minuten de tijd voor uh. gehad. <laughs> klopt dit Fons ja, of dit, is dit, dit verhaal dit, dit, wat mooier dit, dit geworden? Klopt in wel. Ja. Nee, dat klopt, klopt wel. Ja. Ja. Ja. Ik heb, het ja een stoute met... jongen Fons. Nee, nee, maar ik heb onder Louis <laughs> natuurlijk wel twee jaar getraind. En uh, kijk, ik weet natuurlijk als geen ander dat het... Het is, het een is, vakman, een, he? het is gewoon een vakman, absoluut. Ja. Uh, hij hij dit is een hele goede trainer. Hij heeft een imposante loopbaan en hij wil dat smetje... want dat is het natuurlijk op zijn cv. Ja, dat niet bereiken van uiteindelijk Japan, Korea... Ja, dat wil hij heel graag wegpoetsen. Heeft hij een ja, die ongelofelijke compensatiedrang... die nu misschien wel een klein beetje te groot is? Nou ja, die heeft dat hij, hij te snel wil nu? Nou ja, die heeft hij zeker. en uh, Hij zal alles doen om, uh, om dat weg te poetsen. En, nou ja, in die poel hoeft hij daar in ieder geval niet bang voor te zijn. Hè. Daar gaat, uh, gaat Nederland moeiteloos doorheen fietsen. Dus de echte, ja, de echte afrekening die is wat mij betreft pas uh, op het WK -Mrezini. Ja, We kunnen er een hele avond over doorpraten. Ik doe ja, nu toch nog, een... nog, heel, nog heel eventjes. Ja. Uh, en, en, en het is natuurlijk wel zijn streven om jonge jongens die hij nu brengt... om die naar grote hoogte te sturen. En dat heeft hij in het verleden bij een aantal ploegen ook kunnen bewijzen. Dus hij heeft wel een aantal verdetten nodig... die het team in ieder geval van, uh, qua ervaring uh, goed op, uh, op sleept aan nemen. Maar hij vindt het natuurlijk het mooiste als hij die, als die, die jonge jongens vooruitgangen ziet maken en dingen ziet doen die ze kunnen waarvan hij denkt dat ze kunnen. En die moeten ze dan ook laten zien. Wat ja. dat betreft kruif en Vergaal. Maar Jack, hij, jij weet ook, hè, hij werkt ook het liefste met jonge spelers. En dat, dat is dat heeft ja, hij, ook, dat heeft hij bewezen. En hij heeft er wat meer moeite mee. Uh, ja, ja. Als het hele mondige spelers zijn, van rond de 30. Met jou dus, ook, ja. Nou, dat viel best mee, ja, ja. dat viel best mee. <laughs> Tot slot, heren, uh, gaan we nu de hele reeks zien. Wat we de afgelopen twee wedstrijden hebben gezien. Dat eigenlijk alles mogelijk is. En dat spelers die niet spelen of uh, ik. Noem maar onvla, bijvoorbeeld, die de vorige wedstrijd niet eens bij... of de, de oefenwedstrijd tegen België nog niet eens bij de selectie zat. En nu de basisspeler is, gaan we dit krijgen nog wedstrijden lang? Ja. Of is Van Gaal zo dat hij nu over één, twee wedstrijden... echt wel daar een elftal heeft staan? Nou ja, de, dat is wel zo. Wat je, wat je terecht uh, opmerkt, er zullen heel wat spelers zijn... die de ene keer wel opgeroepen worden en de andere keer er, er niet bij zijn... Want... Die en en daar moeten ze dan maar gewoon mee Dat ja, is het. Dat van is van gauw. Ja, ja, die... naar vorm van de dag. Ja, en die maar die kandidaat, die, uh, ja, die kandidaat internationals, die lijst, die wordt steeds groter. En er staan dadelijk echt 50 namen op. Dat is echt niet overdreven. En uh, die zijn allemaal beschikbaar. En die kunnen allemaal ook meedoen, hoor. Tegen Hongarije. Dat is allemaal ja. niet zo'n probleem. Ja, tegen Andorra helemaal, volgende wedstrijd. Nou ja, Roemenië uit, Turkije uit. Dat worden nog twee krachtmetingen waarvan je kan zeggen... nou, oké, okay, uh, wat gaat daar gebeuren? Hoe blijft het team dan staan? Er zal een oefentrip gemaakt worden in juni. Waarschijnlijk alle je richting China. Dus dat stelt ook niet al te veel voor. Dus je zal een aantal krachtmetingen nog krijgen... waarin je kan zien wat het Nederlands elftal doet. In november is bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Duitsland. Nou, die lijkt me iets te vroeg komen. Maar ja, dit elftal is groeiende. Wat je net zei, het is een tussenfase. vergelijk het een beetje in de periode 80-83... toen we een tussenfase hadden. En toen de nieuwe generatie met Van Basten, de Grullet... Rijkaard Koeman kwam, Vanenburg... Dat soort jongens, uh, daar zitten we nu een beetje in. Maar je hebt ook nog een aantal jongens die het niveau uh, een paar jaar kunnen volhouden. Dus ja, er is enig licht in de tunnel. Maar het is niet, uh, het is niet uh, de, een ploeg waarvan ik in Brazilië denk. Nou, daar worden we echt uh, opzittend uh, kwartfinalist of <lacht> halffinalist mee. Nee. Het is in elk geval heel erg boeiend. Jack vanuit Boedapest, dankjewel. Von Groenendijk, uh, dankjewel, jij ook. En dankjewel. tot de volgende keer. Dan is Andorra inderdaad in oktober. En dan spelen we vier dagen later uit in Roemenië. De andere wedstrijden van deze avond. We schakelen naar het matchcentrum. Roland van der Geer, hoe ging het bijvoorbeeld verder met België en Duitsland? We gaan, we gaan de poels maar gewoon een beetje doorlopen, Henry. België, ja, België heeft een teleurstellende avond achter de rug. Onder toeziend oog van premier De Rupo is met 1-1 gelijk gespeeld tegen Kroatië. En dat was helemaal niet nodig. Kroatië op een 1-0 voorsprong. Gillette in de tweede minuut van de extra tijd van de eerste helft. Met de gelijkmaker daarna echt... België heeft Goed gespeeld, heeft de kansen uh, aan één geregen. Alleen er is er geen één in, in gegaan. En in Brussel is dus afgesloten op 1-1. Terwijl het zo mooi nog vorige week was gewonnen van uh, Wales. Wales ging overigens onderuit dik bij Servië. 6-1 werd het daar maar liefst in die pool. Schotland-Macedonië nog bezig. Het is daar 1-1 nog zeven minuten te spelen. Dan gaan we naar uh, pool B. Dat is uh, de pool waar Italië zo verrassend 2-2 gelijk speelde tegen Bulgarije. Nu is prima voor de Italianen. 2-0 gewonnen van uh, Malta. Een goal voor rust. En een eigen goal van Malta in de 92e minuut maakte. Uitslag en ook voldragend. Het spel zal ongetwijfeld iets minder geweest zijn. Bulgarije-Armenië was ook leuk. 1-0 Manolev, dat is het ook gebleven. Manolev maakt al zijn tweede kwalificatiedoelpunt. Man die bij PSV op de tribune zit. En dan, ja, de sensatie. Nou ja, dat is het niet geworden in uitslag. Maar dat had wel gekund. Duitsland gaat gewoon in pool C aan kop. Met uh, zes punten uit twee wedstrijden. Omdat er vandaag gewonnen is van Oostenrijk. In Oostenrijk werden 2-1. Euziel en Royce zorgden voor die 2-0 voorsprong voor de Duitsers. Verre van overtuigend. En Oostenrijk kon terugkomen in de wedstrijd. Junusovic maakte een doelpunt. En Arnautovic heeft kans op kans gekregen in de slotfase. om de Duitsers de das om te doen. Het is niet gebeurd. Wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Kuipers. Wat discussie daar rond de penalty van Euziel. Wat gemakkelijk gegeven vond men. Uh, Zweden wint overigens met 2-0 in die pool van Kazachstan. Elm. Rasmus en Marcus Berg, de doelpuntenmakers. Dan de pool van Nederland. Daar heeft Nederland volle winst en Roemenië. Want Roemenië won met 4-0 van Andorra. Turkije deed ook goede zaken thuis. 3-0 gewonnen van Estland. Estland al na 19 minuten met 10 man. Kijk even in pool E. Uh, Cyprus, IJsland 1-0. Noorwegen, Slovenië 2-1. Zwitserland, Albanië 2-0. Daar moet u het mee doen. Uh, in pool F. Daar een nieuwe bondscoach bij Rusland. Capello... Aankop met zes punten uit twee wedstrijden. Vandaag met 4-0 gewonnen bij Israël. Um, dan moet ik even kijken, want Portugal speelt op dit moment nog tegen Azerbeidzjan. Nog 20 minuten te spelen. En het staat slechts 1-0 voor Portugal in die wedstrijd. Eindigen we even in pool H. Daar waar Engeland actief is. En Engeland zojuist 1-1 um, heeft gemaakt tegen Oekraïne. Het stond heel lang 1-0 voor Oekraïne in de. 87e minuut is het Frank Lampert die gelijk heeft gemaakt. Misschien dus dat Engeland toch nog een puntje gaat overhouden aan die thuiswedstrijd tegen Oekraïne. Dat waren de andere uitslagen van deze avond. Ronald van der Geer, dankjewel. We hopen nog op reacties vanuit Budapest van het Nederlands Elftal. Dat is technisch gesproken allemaal niet zo heel erg makkelijk. En de tijd dringt al. Maar als dat lukt, dan hoort u ze nog binnen nu en 10 minuten. In de tussentijd over de wereldkampioenschappen wielrennen, want die zijn in eigen land... en die komen eraan over elf dagen op 23 september. Dan is het al bijna weer afgelopen, want dan is het in Limburg... tijd voor de wegwedstrijd voor de mannen. Bondscoach Leo van Vliet heeft de Nederlandse ploeg... voor die wedstrijd bekendgemaakt. Steven Dalebout sprak erover met Van Vliet. De vijf namen waren al bekend. Nikkie Terpstra, Bakker Mollema, Lars Boom, Robert Geesink... en Dam, min of meer. Ja, maar die waren niet bekend door mij gemaakt... Dat was al gepubliceerd, toch? Ja, maar ik heb niks gezegd. Waar iedereen... nou kwam dat vandaan dan? Nou, ik denk dat ze dat zelf verzonnen hebben, maar dat maakt verder niet zoveel uit. Maar dat sloeg wel ergens op, hè? Nee, maar ja, weet je, het is de eerste vijf namen, kan iedereen invullen, toch? Vandaag komen er dan nog vier bij. Koen de Kort, Kast en Kroon, Bertjan Lindeman en Tom Slachter. Waarom, waarom die vier? Dat was trouwens veel moeilijker om te raden, denk ik. Nou, waarom die vier? Omdat die in mijn ogen nu bij de beste negen renners die we kunnen opstellen zijn. En dan is nou daar van die vier misschien wel de verrassendste weer Bertjan Lindemann. Ja, maar ja, weet je, het, is, het leven zit vol verrassingen. En ik vind dat die jongen heel goed gereden heeft. Ik heb hem in de Dauphiné-Liberé de eerste berg van zijn leven zien rijden. En Hij werd als eerste gelost. Met uh, volgens mij vijf uh, kilo meer dan dat hij nu is. En uh, ja, ik denk dat hij daar geleerd heeft wat wielrennen is. Uh, vervolgens heeft hij een heel goed Nederlands kampioenschap gereden. Buiten dan, dat hij vorig jaar een hele goede Parijs Tours gereden heeft. En Parijs-Tours is het ook een wedstrijd met veel kilometers. En het Nederlands kampioenschap was de derde. Hij ging heel de tijd aan het... Aan de, aan de, maar uiteindelijk had Boom toch nog wel even moeite met hem voor de tweede plek. Dus ja, ik denk dat het gewoon een hele sterke jongen is. Tommy de Slachter uh, rijdt recentelijk ook, ook heel goed hè, in Canada de afgelopen week. Ja, en uh, de laatste weekend... Uh, is, is gewoon heel belangrijk nog... Uh, want uiteindelijk moet je renners hebben die nu in vorm zijn... en niet de renners die vorig jaar een mooie wedstrijd gewonnen hebben. En daarom uh, denk ik dat Slachter heeft laten zien dat hij uh, er klaar voor is. En uh, ja, daarom uh, neem ik hem mee. Ja, en, en die koersen in Canada, zijn dat vergelijkbare koersen... als de WK-parcours in Zuid-Limburg? Ja, ik denk het wel. Ik heb toevallig ik heb de WK in Zuid-Limburg gereden... en ik heb de Olympische Spelen in Montjuï gereden in Montreal... Dus ja, ik weet dat wat voor parcours dat zijn. Maar ja, dat, als je een beetje wielerkenner bent... dan weet je dat je, als je daar zo kan rijden... dat je wel wat in je benen hebt. Goed, dan zijn er dus uh, negen namen. Um, dat klinkt dan makkelijk... maar dat betekent ook dat er een paar namen zijn... die er uh, net over de rand vallen. Uh, wie zijn er nou als laatste over die rand gevallen? Nou, alle professionals die er niet bij staan. Nou, ja, maar goed, op een gegeven moment had je, had, je nog, had je nog één of twee namen in je hoofd... waar uh, nou je ja, uiteindelijk dan... nog een streep door moest zetten. Ik heb veertien uh, namen opgegeven... En dat waren die negen. En daar was uh, Kelderman en Westra, omdat die hier reserve waren. Dus die gaf ik op. Dus ik had er eigenlijk dan... Dan had je er elf. En dan, dan moet ik even uit mijn hoofd. Dan kwam je nog met uh, Pim Lichthart. Johnny Hogeland, Langeveld? En Langeveld. Nee, Langeveld ook niet. Dat nee, nee. had je sowieso al opgegeven. Ja, Kruiswijk was die andere. Waarom bijvoorbeeld uh, Johnny Hogeland niet? Ja, omdat ik. Kijk, als het op het laatste weekend aankomt en je. Ja, en, en het, als je ziet dat de renners bepaalde kwaliteiten. Hè, er wordt ook altijd gediscussieerd. Er is niemand die hier vandaag iets vraagt over de eerste vijf renners, maar altijd over de laatste twee. En dat maakt het moeilijk. Ja, dan moet je een keuze maken. Het was voor mij geen moeilijke keuze. En. Uh, als je als een bepaalde renners een bepaaldzelfde niveau hebt... en die, de, de renners waren, als je dan toch moet beslissen... dan kan je beter de renner nemen die, die beter in vorm is nu. Dus jij zegt, het was eigenlijk al duidelijk... Hogeland, Langeveld, die waren niet, Kruiswijk waren niet goed genoeg... en, en deze die bij deze negen nee, staan nee, wel. Nee, nee, nee die waren niet goed genoeg... maar die hadden dan het weekend nog moeten laten zien. En Hogeland heeft dat niet gedaan en Kruiswijk ook niet. En dat zegt niet, doet niet onder van hun kwaliteiten. Maar je kan maar met negen rijden. Wie is de kopman? Dat is een goede vraag... Dat is... Nu het antwoord nog? Ja, dat komt volgende week donderdag. Wat heb je in je hoofd? Ja, dat heb ik zeker in mijn hoofd, ja, dat klopt. Eén kopman, twee kopmannen? Ik zeg er niks over. Vind je Las Boom goed? Ik vind ze allemaal goed, die rijden, die negen. Daarom hebben we ze ook in alfabetische volgorde genoemd. Maar nee. nee, je gaf je er ook al aan, het gaat ook om de vorm van, van het moment. Um, wat vind je, uh, hoe staat Las Boom er dan in jouw ogen voor? Ja, net zo goed als die andere acht. Ja, ja. Wat een lekker gesprek we hebben zo. van tevoren afgesproken afgesproken door geen domme vragen zouden stellen. Een domme vraag? Nee, helemaal geen domme vraag, maar je weet wat ik bedoel. Ik ga er niks over zeggen nu, dus ja, je kan doorblijven. Ik zeg er toch niks over. Het gaat bijna beginnen. Hè? Het WK in eigen land. Voel je, voel je ook extra druk of voel je alleen maar extra enthousiasme? Ik voel helemaal geen druk. Ik voel alleen maar enthousiasme en uh, spirit. Ja, hij was lekker duidelijk, de bondscoach van de wielrenners Leo van Vliet. Het Nederlandse honkbalteam is als groepswinnaar geëindigd... bij het Europees Kampioenschap in eigen land. Na winstpartijen tegen België, Frankrijk en Duitsland. En de zeer verrassende nederlaag tegen Tsjechië... werd vanavond Groot-Brittannië verslagen. Rutger Hekman praat erover met bondscoach Brian Fowley. Een 11-2 overwinning op uh, Groot-Brittannië. Wat zegt deze overwinning? Nou, uh, in, in, in principe moet je van uh, Groot-Brittannië winnen. Maar uh, in de manier dat wij hebben gewonnen, was ik gewoon heel erg uh, tevreden. Omdat ze hebben gewoon die werpen die, uh, die begon bij hun. Het is dezelfde werper die gooit tegen Tsjechië een paar dagen geleden. Maar hij is gewoon een hele, hele goede werper. Maar binnen drie innings hebben we gewoon uh, 87 pitches laten gooien. Dus ik vond gewoon de slagbeurten die we hadden. Zelfs het feit dat we een paar uh, drie slag krijgen, was gewoon heel, uh, heel goed, heel uh, um, geduldig. En uh, mensen op de honk constant, dus uh, we zetten gewoon die mensen op de, onder druk. En ik vond de manier waarbij wij speelden, met de energie en de passie waar we speelden, gewoon echt uh, merkwaardig. Jullie hadden de voorsprong, de wedstrijd werd wat makkelijker. Ging je daarom andere spelers inbrengen om die ook minuten te laten maken? Ja, en ook uh, wat, uh, wat andere jongens wat rust te geven voor de, voor de playoffs, die beginnen binnenkort. En, uh, een paar jongens die zijn stijf. De natuurlijk is twee keer geraakt bij een bal in de laatste dagen. Dus uh, we willen hem gewoon uh, zijn benen even rusten. En als je de voorsprong hebt zoals we hadden en het is onder controle... dan laat je een paar jongens gewoon even wat te krijgen. Wat is je gevoel in het al, over het algemeen uh, over de eerste ronde partijen? Ja, natuurlijk uh, de ene blamage, die ene uh, wedstrijd tegen Tsjechië die net, net kwalificeerd is, um, is uh, iets jammer. Maar eigenlijk denk ik dat het in onze een voordeel is uiteindelijk. Dat we gewoon eigenlijk een klap in het gezicht hebben gekregen. En uh, worden wakker van het, van het feit dat we, we moeten onze spel spelen. En dat zag wij in de laatste twee wedstrijden. Al dus Brian Farley, de bondscoach van de Honkballers. We gaan door naar de bondscoach van het Nederlands Elftal, Louis van Gaal. Hij won vanavond weer met Nederland. Bas Tiggelen praat met hem. 1, 2, 3. Dit oogde allemaal vrij uh, rimpeloos en zorgeloos. Um, was dat ook zo?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 Zij Louis van Gaal, die gewoon op 6 uit 2 staat na twee kwalificatiewedstrijden. op 12 oktober Nederland-Andorra en op 16 oktober Roemenië tegen Nederland. Tot zover voor vanavond. Zometeen met het oog op morgen met Nieke van der Wij. Nog een fijne avond. Wordt het links? Ik ben maar mag niet uit. Wordt het rechts? Ja, ik ben helemaal uit. Of toch het midden? Nee, ik weet het God niet hoor. Ja, ik weet het. Zwevend. Morgen, verkiezingsdag in Nederland. Nou, ik zit nog te twijfelen tussen twee uitersten. Radio 1 zit er bovenop, van ochtends vroeg tot avonds laat. Het is zo moeilijk kiezen, man. Het voorbeschouwingen, verslaggevers in de stemlokalen, kiezers, politici. Ik dat ze alle beloftes waar kunnen maken, die nu beloofd worden allemaal. En dan vanaf half negen s'avonds, uitslagenavond. Nou, maar ik kom er wel uit. Radio 1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 Woensdag 12 september. Ga voor meer informatie naar verkiezingen2012.nl. Jouw stem. Daar maak je, je toch sterk voor? De Nationale TAPTOE van 27 tot en met 30 september in Ahoy Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via Nationale TAPTOE.nl.